Hij werd bekend als vader Cunningham in de tv-serie Happy Days. Ook speelde hij Sheriff Tupper in Murder, She Wrote. En vader Dowling in de tv-serie Father Dowling Mysteries. Tom Bosley is 83 jaar geworden. Het weer nog vannacht in het hele land stevige buien. Met kans op hagel en onweer. Het koelt af tot een graad op 4. Ook overdag veel buien en veel wind. En het wordt 9 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Internet, Internet. Internet. Internet. Zie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 chick he knocked your crown Het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 2 uur. Jan van der Putten met het NOS-journaal. VN-secretaris-generaal Ban Ki-moon heeft de aanslag op het konvooi met irak gezant Ad Melkert scherp veroordeeld. De aanslag is niet van invloed op de missie van de Verenigde Naties in Irak, zei Ban in een reactie. Hij wees nog eens op de moeilijke omstandigheden waaronder Melkert en andere VN-medewerkers in Irak werken. Het konvooi werd gisteren getroffen door een bermbom nadat Melkert in de stad Najaf een bezoek had gebracht aan de Sjiitische groot Ayatollah. Bij de aanslag kwam een Iraakse politieman om het leven en raakten verschillende mensen gewond. Melkert kwam met de schrik vrij. Het is volgens de Verenigde Naties nog onduidelijk of het een gerichte aanslag was. Homo's en lesbiennes zijn voortaan welkom in het Amerikaanse leger. Recruiten die openlijk voor hun geaardheid uitkomen... moeten worden aangenomen, heeft het ministerie van Defensie bekendgemaakt. Tot nu toe gold als beleid don't ask, don't tell. Homo's konden militair worden als ze hun geaardheid geheim hielden. Vorige week maakte een rechter in Californië een eind aan die praktijk. Het homobeleid was volgens haar in strijd met de grondwet. De Pentagon waarschuwt dat de zaak nog niet definitief is geregeld. Het ministerie gaat waarschijnlijk in beroep, maar dat kost tijd. Koningin Beatrix is volgens Maandblad opzij de machtigste vrouw van Nederland. De jury koos haar uit een lijst van 100 invloedrijke vrouwen. Volgens de jury vult de koningin haar functie op een krachtige manier in en heeft ze een grote dossierkennis. Bovendien had ze dit jaar een sleutelpositie in de kabinetsformatie, zegt de jury. Vorig jaar koos opzij even.